Your Friday elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon Thomas van Empelen. Slam. Goedemorgen, welkom welkom. Een paar minuten over acht. Let's go een uur lang in de mix. Mr. Belton Weasel deze ochtend. Ja, het is, ja, de zon is aan het opkomen. Dan begint de haan te kraaien. Gelukkig is er nog een haan over met al die vogelgriep die er heerst. Een gevaarlijke soundbite is dit wel. Ik las nog een onderzoek vanmorgen ook dat ja, dus wat mensen zijn overleden door vogelgriep. Dat begint steeds makkelijker van mens tot mens te komen. Het zou zomaar de nieuwe corona kunnen zijn. Maar goed, dit soort problemen laten we even lekker liggen. Het is bijna weekend. En één ding is zeker, dit is hem, de pre-party van het weekend... met de beste tunes in de mix. Wat dacht je van een uur lang Mr. Melton Weasel? Dit wordt lekker, jongens, hij zegt. Waar ben je aan het luisteren? Waar zit jij te luisteren, Vinken, op dit moment? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. bij Slam. Ik vroeg je, waar staat hij aan? Onder andere in een vrachtwagen in het zuiden van België, laat iemand weten. Koen Derksen zegt hopp op gast erop, groeten er vanuit de Achterhoek. Davy is erbij vanaf Utrecht en Bjorn, die stuurde dit in. Eens even luisteren. Goedemorgen. wow Mr. Belt and Weasel. op dit moment van Veendam. Veendam. Naar Assen. Naar Assen. Lekker is weg. En 3D Mark zegt nog lekker hoor, die muziek. Ja, dat is wel vaak met de radiozender, zo wel dat de muziek is. Maar lekker dat jullie erbij zijn, jongens. Hey, present en wel Mr. Bad and Weasel hier tijdens de Slam Mix Marathon. Come together and all right, That's when you remember who we are Over since of far away all alright oh, we'll right. That's when we forget just to provide right. Make us come together and all alright That's when you remember who we are Over since of far away all alright oh, we'll right. That's when we forget just to provide Make us come feel together, and it's alright. Who <laughs> you are? Make us come together and alright. That's when you remember who you are. Over Santa when we're alright. That's when we forget just to give up. Make us come together and all right That's when you remember who you are. Ah uh Just do Van mantra, Wat je de hele dag zou kunnen horen, hij zegt. Deze twerk, lekker. In de set van Mr. Belt Weasel. Dit is de Slam Mix Marathon. En Amel is er ook bij. Op de scooter, maar wel veilig, sowieso. Fijne dag allemaal, groetjes. <laughs> ja, mooi. Zoveel berichten komen binnen. Onder andere Molenaar stuurt dit. Lekker. En ook uh, dit stuurt uh, meneer Molenaar. Wow, Slam. <laughs> Het is, ja. Ondertussen zit Terneuzen ook te luisteren. Daniel stuurt dat. Die zegt lekker aan het werk in Terneuzen met de Slam Mix Marathon aan. Even die stugge zeeuwen wat cultuurbrei brengen met Slam. Mooi hè, zeg. Dit is hem, de pre-party van het weekend. En ik ben wel benieuwd, wat zijn jouw stoute weekendplannen? Heb jij uh, een hele spannende date gepland staan? Ga je elkaar helemaal uit elkaar trekken? Ga je naar de winter Efteling toe? Ga je de IKEA leeg eten met Zweedse grakballetjes. En wat zijn jouw weekendplannen? Ik ben heel benieuwd. Laat het weten in de WhatsApp van Slam. En doe dat in drie woorden. Dus gebruik even drie woorden om jouw weekend te beschrijven. en Stuur de deze kant op. Kan ook via slam.nl. Klik het WhatsApp-logo aan. Dit is hem. De Mix Marathon. Marathon even kijken naar de vertragingen. Gemeld door Flitsmeister. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor de Randweg. N2 21 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor dorp Ongeluk gebeurt een kwartier. En A9 ook maar Amstelveen. Verknop het Velsen daar een half uur extra. Nog steeds maar één flitser in zijn eentje. De N65 beide richtingen bij Vught staan ze bij 5.8. Dat was hem. Hoe heet dit programma ook alweer? Ik ben het even kwijt. Hoe heet het Slam, slam. Mix marathon. Oh ja, precies. Ah, dit is een track die jij zegt: remix van Story Eyed Surprise. Zet dit dingen hard. Deze track is lekker, jongen. In de set van Mr. Belt en Weasel. down the sunrise dance all night we gonna dance all night dance all night to this dj i yeah, should dance all night to this dj oh my star i surprise sun down the sunrise dance all night we gonna dance all night de hoop dat er wel heftige BDSM festivals binnen zouden komen, maar dat is niet het geval. Nee. Voor jou drie weekend worden, wat zijn jouw stoute weekendplannen? Wel leuke dingen binnengekomen trouwens hoor. Onder andere van Brechtje, die gaat techno knallen bij Scandal Fantasy en Winston samen. Um, personeelsuitje Sinterklaas voor Jeroen, die gaat met de kinderen die kant op. Jan Rovers, die stuurt de verjaardag bij Hans. Mark van Dam, morgen naar Brussel. Chillen dit weer, zegt Marco. Oké, okay, nou weet je waar die zit met het weer. En het leukste audio-appie kwam binnen van Koen. Ik denk dat Koen de meest positieve gast is die je vandaag gaat horen. Luister even mee. Ja, ja, gravelbike, blubber en heel veel plezier. Hoi. <laughs> ook nog verjaardag moeder vieren. Lekker, jongens, hé. wat je weekend ook is... Je viert het met Slam. En dit is hem, de pre-party van het weekend. Zoals C.U.K. zou zeggen, de snelste route naar het weekend. Al oh, met deze tunes, ik ga eens even lekker 13 minuten mijn back houden, denk ik. Mr. Belt and Weasel in de mix bij Slam. Good life, maar dan Mr. Belt and Weasel stijl. Ah, een auto hebben is lekker, maar gisteren, jongen, drukste spits van het jaar. Meer dan 1200 kilometer file, volgens de ANWB. Ah, en dan wordt de trein opeens wel. Uh, nee, nog steeds niet. Nee, nog, <laughs> nog steeds geen trein, nee. Absoluut niet. Ricardo is er ook bij. Hey, goedemorgen, Thomas. Zo, mijn jongen, wat een weer, zegt hij gelukkig oh, ben jij het zonnetje in huis met al je muziek van je. Geweldig. Het zonnetje in huis. Dat is mooi om te horen, joh Joek. Zo. zo, inderdaad. Ja. Legt het, het lekker druk er wel gaan. op zometeen voor jou. Ja, precies. Gaan we de zon even nog meer laten schijnen. Nou ja, het, het wordt beter, hè, heb ik begrepen, van het ja. weerbericht. De ochtend is ellende. En daarna ja. krijgen we beter weer, behalve in Limburg en Brabant. Oké, okay, daar niet. Nou. Lekker richting het noorden rijden dan, uh, zou ik zeggen. <laughs> en, uh, lekker die weekend. auto aan. <laughs> yes, yes, yes. hey, wat, uh, wat slim is, ik zag uh, in Amerika was er een achtervolging van een auto. Ja. En op een gegeven moment dacht die man tijdens die achtervolging... weet je wat, ik ga mezelf aangeven. Dus hij parkeert die Toyota Prius voor de deur van het politiebureau... en loopt gewoon heel rustig naar binnen... terwijl een politiehelikopter erboven hangt. Oh, en Dan kun je natuurlijk altijd zeggen, ik heb mezelf gewoon uh, aangegeven. Ja. Er is niks aan de hand. Ja, precies. Ja. Ah, ik, reed misschien even. Ik, ik reed gewoon zo snel mogelijk naar het uh, politiebureau. Ja. Ja, terwijl je eigenlijk weer wegrijdt. Zullen ze we wel waarderen, denk ik, toch daar? <laughs> dat denk ik, ja. ja. Oh, lekker jongens, hé, die vrijdagochtend van Slim. Wat zitten we er lekker in? En zo meteen vanaf negen, Hielke. Ja, en Sam met je veld, natuurlijk. Sam met je veld. Uh, die ook een hoop zonnige tracks altijd draait. Dus dat, dat is kunnen we goed Ja, getuigen. die man zit lekker. altijd op een onbewoond eiland, natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, ja hij neemt ook gegeven... altijd zonnebloemen mee naar zijn sets. Die deelt hij wel eens uit, dat is echt zo. Hij snijdt ook zijn oren af, heb ik begrepen. <laughs> Een ja, klein visa van Goghje. Als te succesvol wordt, dan. Uh, <laughs> ja, precies. Wat er nog gebeurt. een ah, van Gogh had geen euro te makken, natuurlijk. Het nee, wel. wel ja. dus ja, nee, nee, die, die zit er goed bij, ja. Can you You <laughs> don't ik een pet op. Uh, het is niet zomer. Nou, omdat het zo vroeg is, zo hoef ik mijn haar niet te doen. Oh, dat is het wel. Iedere, iedere minuut uh, telt, hè, voor negen uur ochtends Oh, dat is slim. Dan kun dus, je gewoon wat uh, later en zo. Ja, dus ja, daarom ja. die pet op. Daarom die pet op. Ja, Oké. Okay, en ja. okay. uh, zo meteen, nou, zullen we eerst even applaus geven voor ja. de helden van Mr. Belden Weasel. Zo meteen, het wordt allemaal niet slechter, hè, zeg. Zo meteen een uur lang in de mix. Zandveld. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.